Uh, eigenlijk onmiddellijk denken aan uh, een schimmenspel uh, s'nachts tegen de muur. Uh, als je dan zaklant aan uh, voor je hand houdt en daar gekke bewegingen bij maakt. Het is uh, iets wat je tegelijkertijd een beetje grappig vindt, maar wat vooral nogal wat angst inboezemt. Uh, het groteske volgens de Russische filosoof Bachtin is iets heel anders. Hij houdt vooral het grappige daarvan vast, het uh, overdrijvende. De, de gekke bewegingen. wat hij daarin wegstreedt, dat is de, de angst. Um, de alledaagse ervaring van ons is, hangt heel erg samen met dat, uh, met dat uh, beangstigende. Uh, Bachtin grijpt terug naar een tijd waarin het groteske uh, dat beangstigende niet had. Dat was in de middeleeuwen. In de middeleeuwen. Uh, er bestond een wereld van, van carnaval, volkscultuur. En daarin was het uh, groteske, iets wat helemaal tegenover de dood stond. Aan de ene kant was de mens iemand die naar de kerk ging en uh, de doden begroef. Aan de andere kant was de mens iemand die feest vierde en dat allemaal uh, kon vergeten. En in die wereld was het groteske, de overdrijving, iemand die gekke sprongen maakte op het toneel. Uh, gekke popp poppetjes die ze tekenden. Zoiets uh, wetenschappelijk voert Bachtin die term terug op, uh, op het Italiaanse woord uh, grotesca, wat grot betekent. Uh, dat woord wordt zo gebruikt uh, door opgravingen in Venetië in de 16e eeuw, waarin uh, bepaalde fresco's vrijkwamen, uh, waarop allemaal afbeeldingen van allemaal gekke planten en mensen door elkaar heen stonden. En, uh, Grotesk heeft daar meer de betekenis van het uh, door elkaar heen lopen, van allerlei tilantijntjes, gekke dingen, uh, vreemdsoortige planten. Uh, nou, Die betekenis neemt Wachtinus uh, over. Uh, heel belangrijke andere betekenis, daar zou je aan kunnen denken wanneer je voor een, uh, een lachspiegel staat. Uh, daar zie je jezelf, maar altijd te groot, te klein te dik, te smal, of een enorme gekke combinatie van uh, die vier dingen. Uh, nou, dat is uh, verbachting, dus datgene wat te is, te uh, klein, te groot, overdreven. Uh, datgene wat zich van zijn grenzen heel goed bewust is, we weten hoe we zelf uitzien, maar in de lachspiegel zien we dat die grenzen overschreden worden. Naar buiten of naar binnen. In ieder geval vallen we niet meer samen met onze grenzen. De mens is voor Bachtin uh, een grotesk wezen. Niet een beangstigend wezen dus. Maar een wezen wat nooit samenvalt met wat hij is. Altijd voorbij zichzelf. Mikhailovich Bachtien is in 1895 in de Russische plaats Oriol geboren uh, als zoon van een uh, bankadministrateur. Die bankadministrateur had een uh, belangrijke functie, wat ook met zich meebracht dat hij regelmatig moest verhuizen. Oriol lag zo'n 100 kilometer onder Moskou. Vandaaruit uh, is uh, de hele familie toen Bachtin acht of negen jaar oud was... verhuisde naar Vilnius, Litouwen. Uh, dat is voor zijn leven heel belangrijk gebleken... omdat hij daar uh, in een stad leefde... Met, waar een hele hoop verschillende bevolkingsgroepen woonden. Vilnius is heel lang een uh, Poolse stad geweest... waar uh, dus veel Polen, christelijke, katholieke Polen woonden. Uh, een groot deel van de bevolking was orthodox Russisch. En daarnaast... Wonen er woonden heel veel Joden in die stad. Het is uh, ook geen toeval dat de uh, Joodse filosoof Levinas ook een uh, Litouwen geboren is. Tien jaar later als Bachtien. Um, nou, die culturele verscheidenheid die heeft Bachtien daar opgepakt en eigenlijk altijd uh, met zich meegedragen. Um, naast hem uh, had hij een uh, tweelingbroer ...Nicolai Bachtin. Samen met hem studeerde hij klassieke talen... ...en uh, kreeg een opvoeding... ...waar die echt toegesneden werd op... Uh, ...op academie en, en wetenschapper. Uh, ze lazen veel gedichten... ...ze lazen ook uh, Nietzsche, die geboorte en ja, tragedie. En uh, in uh, 1915 ongeveer... ...toen uh, waren ook al uh, teksten van, van uh, communisten... En marxisten in uh, omloop. Nou, die lazen ze ook meteen. En dat leidde tot uh, mini-demonstratietjes. Onder andere dat ze de internationale zongen op school. Toen ze zich teruggetrokken hadden met een hele grote groep uh, op de wc. Wat verder eigenlijk tot niets leidde. Een uh, mini-demonstratietje. Uh, uh, later zijn ze nog naar uh, Odessa verhuisd. ...een havenstad met weer een heel grote... ...verscheidenheid aan... Uh, ...inwoners. Um, en daarna is... Uh, ...toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak... Uh, ...toen is Nicolai... Uh, ...opgeroepen... ...voor militaire dienst. En Michal heeft zich daar niet voor aangemeld. Uh, voornamelijk wegens... Uh, ...zijn slechte gezondheid. Toen al vanaf zijn... Uh, Vanaf dat hij 16 jaar was, heeft hij veel last gehad van uh, pijn aan zijn uh, rechterbeen. Dat bleek een bepaalde uh, botziekte te zijn. Uh, daar heeft hij altijd heel veel last van gehouden. Nicolai die is uh, dus wel in militaire dienst gegaan. En dat heeft uh, na afloop van de oorlog ertoe geleid dat hij... Uh, een, uh, op de krim door iemand overgehaald werd om bij het witte leger te gaan vechten. Zo raakte Nicolai uh, langzaam terecht in de krachten die vanuit het westen de communisten bestreden. En raakte Nicolai zelf ook nou, steeds meer in het westen terecht. Hij is later geëindigd als uh, wetenschapper, toch weer, in uh, Engeland. Waar hij uh, een uh, taalwetenschapper en filosoof was... Het, uh, van de Engelse Analytische School. Michael ging inmiddels een heel andere kant op. Hij is in Leningrad aan de universiteit gaan studeren. Hij heeft daar uh, uh, onder andere klassieke talen gestudeerd. Uh, heel belangrijke leermeesters gehad, onder andere Tadeusz Zielinski. Dat was een uh, Pool die heel veel aandacht voor Hellenistische cultuur had. Ook dat is heel belangrijk voor uh, Michael geweest omdat hij uh, via het Hellenisme in aanraking kwam met aan de cultuur, waarin verschillende bevolkingen bij elkaar gebracht werden. Uh, Alexander de Grote, een voorbeeld van uh, de grote leider in die Hellenistische cultuur, die wilde uh, de Grieken in contact brengen met alle volkeren van de landen waar hij in terecht kwam. En dat leidde tot een soort mengelmoes van allerlei talen. De Griekse, Griekse taal en andere talen kwamen met elkaar een... Uh, Aanraking. Nou, als je tegenwoordig weer zoiets uh, zou kunnen tot stand brengen, dan zou je daarmee een soort uh, ideaal van een uh, democratische vrije mensheid voor ogen kunnen houden. Nou, dat is iets wat uh, Michal op dat moment ook heel erg aansprak. Um, in uh, Leningrad was het uh, na de afloop van de Eerste Wereldoorlog uh, niet zo heel erg moeilijk als je maar je best deed om aan een uh, baan te komen. Een hele hoop uh, van de oude garden die, die hadden naar het front gemoeten. En ook uh, van de jongeren uh, moesten een hele hoop naar militaire dienst, zodat er dus ook heel weinig concurrentie was. Dus uh, in dat opzicht was die uh, Eerste Wereldoorlog helemaal zo ongunstig nog niet voor een hoop uh, academici. Maar Michal is eigenlijk uh, nooit iemand geweest die heel veel ambitie had. Dus hij heeft niet meteen in Leningrad een uh, goede aanstelling uh, kunnen vinden. Hij is toen verhuisd naar een uh, plaats tussen uh, Moskou en Leningrad. In uh, Nevel. Daar heeft hij lesgegeven aan uniforme arbeidsschool. Wat eigenlijk een soort uh, gymnasium was. En het zou dus eigenlijk een, een soort uh, onderwijzer zijn. Maar ja, hij had nog wel ambities om uh, uiteindelijk terug te keren naar uh, Leningrad. Maar die jaren in Nevel en later in, in een ander plaatje in de buurt, Vitebsk, zijn heel belangrijk geweest. Daar heeft hij met een aantal mensen die een beetje dezelfde ideeën hadden als hem, heeft hij een uh, soort gespreksgroep gehad, uh, waar mensen wat hem bezig hield uh, steeds met elkaar uitgewisseld hebben. Het waren niet allemaal filosofen, er zaten ook uh, muzici bij en uh, mensen die uh, geïnteresseerd waren in wiskunde. Uh, iemand die later heel bekend geworden daarvan is uh, de pianiste Judina. Uh, dat was iemand die zich uh, vanaf het begin heel erg sterk gemaakt heeft voor, uh, voor moderne en atonale muziek. De moderne componisten, daar heeft ze ook heel vaak werk van uitgevoerd. Uh, en de hele groep was dus samen met Judina ook uh, bij voorbaat geïnteresseerd in alles wat ze gaan uh, moderne kunsten uh, aandienen. Um, een andere figuur uit die uh, Bachtingkring, uh, dat was uh, Solartinsky. Dat was een talenwonder die uh, ongelooflijk veel uh, talen ook uh, zelf beheerste. Iets van 25 of zo. So. Hij heeft zelfs uh, zijn dagboek in het uh, oud-Portugees geschreven om uh, te voorkomen dat mensen zijn dagboek zomaar konden lezen. Uh, hij is later geëindigd als, uh, als iemand die een belangrijke beleidsfunctie kreeg uh, in muziek. Nou, uh, Kagan was weer iemand anders, het was een, een jood die uh, heel veel belangstelling had voor de Duitse cultuur. En eigenlijk uh, voornamelijk geïnteresseerd was in uh, wiskunde. En later is hij van daaruit ook wel weer zich veel meer gaan bezighouden met de Duitse idealistische filosofie. Dat was ook een beetje uh, het meest terugkerende gespreksonderwerp, die uh, Duitse idealistische filosofie. Ze hebben samen de teksten van uh, Kant gelezen. Uh, nou, op zich eigenlijk al... Uh, symptomatisch dat die teksten van Kant nog gelezen werden... een paar jaar na de Russische revolutie. Want uh, Kant werd toen... een van de voornaamste mikpunten... Van, uh, van de partijleiding. Omdat... Uh, omdat dat de uh, burgerlijke filosofie zou zijn. Nou, Bachtin en zijn kring... hebben Kant in ieder geval... heel gretig gelezen. En zijn het ook uh, blijven doen. Uh, Bachtin leerde daar ook... Uh, zijn uh, vrouw kennen... Daar trouwden ze. En in uh, 1924, het jaar van de dood van Lenin, verhuisde ze naar uh, Leningrad. Die dood van Lenin is een soort breekpunt in het leven van uh, Bachtin. Daarvoor heeft hij zich bezig gehouden, zoals de meesten uh, rondom hem, met de filosofie van Kant, met de uh, met idealistische filosofie. Uh, hij heeft ook wel Nietzsche gelezen, maar dat is een heel korte bevlieging geweest, waar hij ook niet heel erg veel mee gedaan heeft. Hij is bezig met, met het vinden van iets, uh, van een soort punt, van uh, wat hij in zijn leven eigenlijk wil gaan, gaan brengen aan het publiek. Uh, zijn gedachten concentreren rondom een bepaald punt. Nou, daarvoor schrijft hij massas en massas aantekeningen, die helemaal niet tot een publicatie of zo leiden. Na 1924 uh, neemt de censuur toe, uh, komt Stalin aan de macht... ...langzaam maar zeker wordt Trotsky uitgeschakeld... ...komen er richtlijnen van een of andere commissie... ...over hoe literatuur er uh, moet gaan uitzien. En uh, Bachtin uh, besluit, min of meer ook noodgedwongen... ...om uh, van die idealistische filosofie af te stappen... ...en meer een soort, uh, soort uh, harde wetenschap te gaan bedrijven. En dat wordt een vorm van een soort uh, literatuursociologie. Uh, dan gaat hij heel hard werken... Uh, ...heel erg gericht naar publicaties... ...en in het jaar 27, 28... ...komen er plotseling... Uh, ...heel snel achter elkaar vier boeken op de markt. Het ene... Het ...boek gaat over Freud... Uh, ...daar heeft... ...Bachtin zich dus heel snel... ...mening over gevormd. Uiteindelijk zegt hij dat Freud... Uh, ...zich bezighoudt... ...met het uh, individuele... ...en niet begrijpt dat de taal... ...iets heel belangrijks in het leven van mensen is... Um, een ander boek gaat over Marxisme en uh, taalfilosofie. Um, daarin heeft hij een heel kritische versie van het uh, Marxisme... ...waarin hij zegt dat je, dat je nooit een uh, visie over de maatschappij als geheel kunt maken... ...als je niet uh, tegelijkertijd ook aangeeft en bij elk verschijnsel... ...wat het met dat geheel te maken heeft en hoe het daardoor beïnvloed is. Dus je moet ook van elk stukje literatuur kunnen zeggen... Hoe het dan uh, beïnvloed is door andere mensen en hoe het, uh, wat het te zeggen heeft tegen andere mensen. Het is uh, als een stukje communicatie begrijpen. Als je dat niet doet, dan, uh, dan zul je altijd maar in het herhalen van, van uh, brokjes systematische theorie blijven steken. Uh, een ander boek is gericht tegen de, de formalisten, dat is een bepaalde vorm van uh, literatuur uh, bestuderen. En. Uh, die zeggen dat, dat, uh, dat je literatuur uh, alleen maar kunt bestuderen... als je het gaat vangen in vormen, daar bepaalde uh, benamingen voor bedenkt... en uh, gaat kijken wat voor uh, systeem, wat voor structuur erachter zit. De formalisten zijn de voorlopers van de latere structuralisten... die in de jaren 60 in Frankrijk heel belangrijk geworden zijn. Um, Bachtin heeft zich daar tegengekeerd. Hij zegt ook deze... Proberen uh, algemeen te maken en algemene wetten te vangen. Wat in uh, wezen een on onherhaalbaar stuk uh, communicatie tussen mensen is. En dat kun je nooit vangen in, uh, in algemene wetten. Dat kun je ook niet echt voorspellen. De volgende keer gaat dat wel heel anders dan de keer daarvoor. Nou, een ander boek blijkt het belangrijkste te zijn. Het vierde boek dat gaat over Dostoevsky. Uh, Dostoevsky dat is voor uh, Bachtien eigenlijk de auteur uh, van zijn leven geweest. Later is daar Rabelais bijgekomen. Uh, Dosiewski vindt hij zo belangrijk omdat Dosiewski uh, een auteur is die personages verzint die uh, heel werkelijk overkomen omdat ze heel eigen ideeën hebben die verschillen van die van de auteur zelf. Uh, de auteur zelf zegt nooit tegen zijn personages uiteindelijk van. Ja, kijk, jullie zijn leuk geweest, maar nou ga ik eens vertellen hoe het zit. Uh, dat is geen afsluitend woord van de, van de auteur. Uiteindelijk hebben ze allemaal gelijk, ze hebben allemaal totaal gelijk, maar ze, ze zeggen wel iets wat elkaar uitsluit. Dat betekent dat het conflict wat er tussen die, deze zaken bestaat niet opgelost wordt. Dat er ook geen, geen eind aan het boek is. Dossierski schrijft in die zin oneindige boeken. Boeken die leiden tot discussies onder zijn lezers. Die zich gaan vereenzelvigen met een van die figuren. En uh, de discussie gaat dus verder tussen de lezers van het boek. Nou, uh, deze boeken die, uh, die zijn heel belangrijk. Uh, ook in die tijd wordt vooral het boek over Dossierski al, uh, al warm begroet. En vinden verdediger in de, in de staatssecretaris voor uh, propaganda en cultuur, Luna Tsarsky. Uh, andere activiteiten van, van Bachtin brengen hem extra, echter in opspraak. Hij verbindt zich aan bepaalde religieuze groeperingen en geeft zelfs uh, les aan uh, studenten in uh, godsdienst. Nou, Dat is in die tijd al iets wat niet door de beugel kan en dat leidt tot de uh, verbanning van zes jaar. Eerst willen ze naar, naar de Solovetsky-eilanden sturen. Uh, heel erg koud. Daar zou hij uh, een soort Solzhenitsjaanse periode hebben doorgemaakt. Maar door de verdediging van Donatscharsky en een paar vrienden wordt dat uh, omgebogen in uh, verblijf in, uh, van zes jaar in Kazachstan. Ook niet in de buurt van Moskou. Dus een heel eind er vandaan. Maar daar zal hij het in ieder geval overleven. Gedurende die zes jaar uh, doet hij niet. ...heel erg veel wat met, met, de, met de literatuur te maken heeft of filosofie. Daarna komt hij terug naar Leningrad en kan hij de draad weer oppakken. Um, hij probeert dan een aanstelling te vinden, maar ook niet heel erg hard... ...en dat leidt allemaal tot hele kleine baantjes. Um, inmiddels werkt hij wel weer aan, aan literatuur, een soort uh, geschiedenis van de literatuur... Uh, ...wat hij toespitst op uh, Rabelais. Thank you. Uit het meest bekende boek van uh, Bachtin is het boek wat hij geschreven heeft over Rabelais. Uh, dat is een meesterlijke zet van hem geweest. Want uh, door Rabelais te kiezen als onderwerp voor zijn dissertatie, heeft hij als het ware tegen zijn ondervragers uh, van het beoordelingscomité gezegd van uh, we moeten eigenlijk een heel andere manier van leven ontwikkelen. Die haak staat op uh, die we nou onder Stalin allemaal aan het leren zijn. Uh, waarom? Nou, dat heeft met, met Rabelais direct te maken, want uh, Rabelais uh, meesterwerk, dat heet Gargantua en uh, Pantagruel, dat gaat over uh, tamelijk onalledaagse figuren, die uh, ook een onalledaagse leven leiden. Nou, Bachtin heeft met zijn studie over Rabelais dus willen zeggen, uh, nou, we moeten eigenlijk uh, af van het... Uh, van het uh, ...in regeltjes lopen en ons voortdurend laten vertellen hoe we moeten leven. En we moeten eigenlijk uh, avontuurlijker gaan leven. Niet meer genoegen nemen met degene die we zijn. Uh, Gargantua en Pantagruel gaat over, uh, over uh, twee reuzen. Uh, Gargantua is de vader van Pantagruel. Uh, ze worden op een merkwaardige manier geboren... De voetvrouw, of de, de moeder van uh, Gargantua, die, uh, die legt al het loodje bij. Uh, maar haar dood die leidt wel tot de geboorte van een uh, zeer weldoorvoede zoon. Die al een ongelooflijke afmeting heeft. En het eerste woord wat hij zegt als hij ter wereld komt, is uh, drink. Nou, ook dat is een belangrijke... Uh, gegeven in het leven van deze figuren is dat ze erg veel kunnen kunnen drinken um, dat moet er ook weer uit regelmatig in het boek zie je dus uh, dat uh, overvloedige stroom op de grond laten lopen en uh, dat wordt dan als wapen ingezet tegen allerlei vijandelijke legers die hun wel eens even morgens willen komen leren nou die legers die, die uh, verdrinken en de enorme stroom uh, die en die, uh, later Pantagruel over een uitstorting, in stromen uh, urine. Uh, nou, de, het verhaal eindigt dan uiteindelijk met een uh, grote reis op zoek naar een orakel. En het orakel blijkt dan weer uh, te zijn van uh, een orakelpriesteres, uh, Klikklok. En uh, de orakelspreuk die luidt en uiteindelijk drink. En zo eindigt toch man eigenlijk waarmee hij begonnen is met het drinken als thema. Um, nou, Rabelais heeft uh, geleefd in een uh, tijd waarin drinken inderdaad de grote gewoonte was. Het is uh, inmiddels ook bekend dat mensen in die tijd geen water uh, durfden te drinken omdat dat vaak uh, uh, besmet was... Dus ze dronken eigenlijk alleen maar alcohol. De gemiddelde leeftijd lag wat lager dan nu. Maar ja, dat is natuurlijk dan ook helemaal niet uh, verwonderlijk. Dat is een manier van leven die heel kenmerkend is voor de middeleeuwen. Uh, in de renaissance verandert dat. Dan leren mensen ook onder invloed van, uh, van de omwentelingen in humanisme. En uh, de religieuze omwentelingen, hervormingen leren ze dat drinken te beheersen... en een regelmatig leven te gaan leiden. Dat is ook de tijd waarin de wetenschap opkomt. En de wetenschap ook langzaam gaat zeggen... dat mensen ongezond leven... en dat gezond leven ook inhoudt dat je wat minder gaat drinken. Nou, die tijd is nog steeds niet voorbij, zoals we weten. Alle campagnes die wijzen ons er steeds op dat uh, als we wat minder zouden drinken, we een paar jaar langer zouden kunnen leven. En dat is toch eindelijk wat iedereen zou moeten willen. Uh, Rabelais neemt het niet voor een gegeven aan. Uh, hij zegt die manier van leven in de middeleeuwen, die, die bestaat uit, uh, uit, uh, voor een groot deel uit feestvieren en drinken, uh, dat moet je niet zomaar uh, af gaan knijpen. Uh, hij beseft aan de andere kant dat hij in een tijd terecht komt... Uh, ...waar heel andere no normen zullen ontstaan. En de opkomst van de wetenschap... Uh, ...beschouwt hij ook... Uh, ...niet als een noodzakelijk uh, kwaad... ...maar als iets wat in zich... Uh, ...heel goede mogelijkheden in zich uh, herbergt. Um, hij wil alleen laten zien... ...dat uh, die niet per se moeten leiden... Tot, ...tot het ontstaan van, van een afgeknepen leven... ...van een individu... ...die niets meer met andere mensen te maken heeft. Die... En dat laat hij zien door, uh, door die waarde als uh, drinken rechtstreeks in zijn romans uh, in te voeren. Het Groteske is een uh, mooi idee, wat uh, waardoor, uh, Wachting kon aangeven, waardoor Rabelais zo gefascineerd was. Uh, dat was doordat mensen uh, met hun eigen grenzen, geen genoegen namen, of eigenlijk voortdurend bezig waren die grenzen op heel verschillende manieren te overschrijden. Nou is dat niet op een heel intellectuele manier. Maar heel gewone mensen overschrijden hun grenzen op heel gewone manieren, door, door te eten en het uh, eten weer uit te scheiden. Het begint al bij de geboorte, waar de, de baby de grens van het lichaam van de moeder overschrijdt en dat lichaam verlaat. Um, nou, voor uh, Rabelais um, wordt die geboorte omgeven met heel veel... Uh, ...taal, uh, stukjes uh, verschillende taal... ...en ook uh, koppelt hij heel verschillende gebeurtenissen aan elkaar. Die geboorte wordt voor hem ook zo belangrijk... ...omdat hij in de buurt van de dood wordt gebracht. Als uh, Pantagruel wordt geboren... ...dan uh, overlijdt zijn moeder daaraan. Uh, dan blijkt dus ook al dat, dat geboorte en dood... ...die op zich al wijzen op de, de grenzen van het menselijk leven... Uh, ...heel dicht bij elkaar gebracht worden. Daardoor wordt geboorte niet meer geboorte... ...als iets wat altijd uh, hetzelfde is en tegenover de dood staat... ...maar elke geboorte is ook altijd een beetje dood. En omgekeerd zegt, zegt uh, eh, Bachtin... ...elke dood is ook steeds een beetje geboorte. Um, bij Rabbele heb je daar heel mooie verhalen over... Uh, als als Gargantua in uh, Pantegruel met uh, hun, hun volgelingen een kasteel aanvallen van uh, koning Picrochol, dan komen ze uh, in de buurt en dan vallen de vijanden hun aan. Ze verslaan die vijanden, totdat uh, ze weer worden volgepiest door uh, Pantegruel. Dus dat is ook een, een tamelijk blijmoedige dood. Uh, de lijken die in die uh, pas ontstaande rivier ronddrijven, uh, dat zijn niet zomaar dode lijken maar, maar ook weer vruchtbaar. Dat blijkt als er een paard van uh, de volgelingen van Pantagruel in de rivier stapt. Het paard heeft een uh, gewond been. En als die per ongeluk uh, in lijken stapt en trekt zijn poot eruit terug, dan is uh, die poot wonderbaarlijk genezen. Dus... De dood is uh, niet zomaar dood, maar altijd een stukje leven en geboorte. Uh, hele volkswijsheid is de een, zijn dood is de ander zijn brood. Het volk heeft uh, blijkbaar heel weinig moeite mee om, om dit soort zware gebeurtenissen een heel lichtvoetig uh, karakter te geven. En uh, daardoor ook weer nieuwe betekenissen eraan te geven. Taal, die is uh, volgens uh, Bachtin gekenmerkt door, door uh, dat dingen altijd uh, onder verschillende perspunnen worden. En dat is uh, iets heel belangrijks, want uh, daardoor uh, blijkt taal niet iets te zijn wat mensen vastlegt, maar juist een, een bepaalde vrijheid schaft, verschaft uh, tegenover datgene wat ze probeert uh, vast te leggen tot, tot een identiteit. Um, je ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, wanneer Bachtin het heeft over, die, uh, over het Latijn. Het Latijn noemt hij de taal van de serieuze officiële cultuur. De ambtenaren schreven alles op in het Latijn. En mensen moesten vaak naar de kerk gaan, waar uh, ook Latijn werd gesproken. Waar ze eigenlijk weinig van snapten. Tijdens carnaval, dan uh, werd die taal geparodieerd. Dan uh, waren er vaak ook grappies in het Latijn. En die grap werden niet alleen uh, door, door gewone mensen, maar ook door, door monniken en priesters uh, zelf gemaakt. Uh, ze bijvoorbeeld, uh, als, als je zegt, uh, als in de Bijbel staat dat de herders Jezus uh, gaan aanbidden, dan staat er uh, finite adoremus. Nou, wat maken die monniken ervan? Finite apotemus. En dat betekent, uh, laten wij drinken. Uh, ze hebben ze in het Latijn al een, een soort uh, verandering tot stand gebracht van de taal... ...door wat uh, klinkers te verdraaien. Nou, daar waren mensen, waren meesters in. Er waren hele, werden hele parodie missen opgevoerd... ...waarbij in plaats van een priester uh, iemand achter het altaar stond met de ezelskop op of zoiets. Uh, met heel veel uh, woordgrapjes. En de taal van uh, de officiële cultuur werd dus voorzien van een soort tegenhanger in de volkscultuur. Nou, Bachtin zegt dat dat ook mede uh, de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance heeft bepaald, omdat uh, doordat die mensen in staat waren om afstand te nemen van het Latijn, uh, ook een heel andere taal uh, gingen spreken, ook een, op meer officiële terreinen. Uh, dat werd uh, het ontstaan van de nationale talen. Het uh, Frans is in de tijd van Rabelais enorm uh, vooruit gegaan. Het heeft zich toen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Um, wat uh, Bachtin verder nog laat zien, dat is uh, dat mensen uh, vanuit die volkscultuur al in staat waren... om dingen op, uh, op verschillende manieren tegelijk te zien. Uh, ik zei al, die geboorte van Panta uit Gargantua. Dat heeft de, de dood van de moeder uh, ten gevolg... En daardoor. zien ze de geboorte al een beetje als dood. En de dood een beetje als geboorte. Uh, daardoor, zegt Bachtin, moet je ook steeds overal waar, waar er als het ware geboorte staat. moet je de dood een beetje meelezen. En waar de dood staat, omgekeerd ook. Nou, daardoor verschilt hij heel erg van uh, wat de formalisten in de tijd van Bachtin, uh, hoe die te werk gingen, literatuurwetenschappen en later ook uh, de structuralisten. Want die zeggen, uh, je moet steeds uh, lezen onder het aspect van eenduidigheid. Iets kan eigenlijk maar één ding betekenen. Uh, verandering zien ze als de overgang van de ene vaste, omschreven toestand naar de andere, de ene identiteit naar de andere. Nou, Wachtien is juist geïnteresseerd in wat ertussen zit. En tussen die twee identiteiten. Op de grens van twee verschillende identiteiten. En uh, die overschrijding van de ene identiteit naar de andere... dat is uh, bij hem die idee van het uh, groteske. Uh, hij ziet de mens daarom ook uh, altijd als iemand die, die voortdurend in verandering is. En het woord uh, en een tekst... ...ziet hij als iets wat steeds onder uh, heel verschillende perspectieven bekeken kan worden. En niet begrepen kan worden als je maar tot één perspectief gaat verengen. En dat is ook waarom uh, de dood later de betekenis heeft gekregen van, van afwezigheid van alle leven. Dat is gaan gebeuren omdat, uh, omdat wetenschap en andere ontwikkelingen... ...dat hebben bijgedragen dat, uh, dat uh, de dood geïnterpreteerd werd op een heel eenduidige manier... En alle dingen die daarin wezen op leven, die werden er van afgesneden. En dat kon ook gebeuren omdat mensen steeds individueler gingen leven. En afgesneden van andere mensen, nou, Daardoor voelden ze zich zo machteloos dat ze ook niet in staat waren om, om die nieuwe betekenissen erbij te, bij te halen. wacht hij meer wat taal is. En literatuur is voor hem op de eerste plaats dat er verschillende visies van verschillende mensen met elkaar in de slag gaan en uh, in elkaar geïnteresseerd raken. Um, hij heeft daar theoretisch uh, en, en tamelijk veel artikelen en boeken uitgewerkt en de grote gesprekspartner en tegenstander van hem daarbij is het formalisme geweest. Het formalisme is een uh, uh, verzamelnaam van een aantal uh, Russische literatuurwetenschappers. die in 1915 uh, uh, al een uh, groot manifest uh, opstelden. onder aanvoering van uh, Viktor Sklosky. Uh, en ze stelden dat, uh, dat de literatuur. een nieuwe fase binnenging. Tot dan toe had ze eigenlijk. Uh, vrome boodschappen verkondigd. En uh, vanaf nu. Zou ze eigenstandig gaan worden. Het woord dat zou uh, explosieve uh, betekenis gaan krijgen, maar uitsluitend uh, binnen de taal zelf uh, die betekenis ontvangen. Um, Bachin, die heeft gezegd dat, uh, dat hij daar niet in meeging voor hem. Kon het niet zo zijn dat uh, tussen taal en, en werkelijkheid een uh, enorm schot werd opgericht, waardoor taal haar vrijheid te danken zou hebben aan het feit dat ze zich zou onttrekken aan die werkelijkheid. Aan de andere kant is het ook niet zo gek, zei hij, dat ze dat dachten. Want aan de andere kant uh, waren de marxisten voortdurend bezig om, om literatuur zo uit te leggen dat ze... Uh, ...als uh, voor of tegen de Marxisten werd uitgelegd. Uh, zo werd uh, Dostoevsky uiteindelijk tot uh, toch een decadent burgerlijke schrijver verklaard... Uh, ...en kon Tolstoy alleen nog maar genade vinden als je die materialistisch interpreteerde. Nou, Bachtin begreep dus wel dat de formalisten iets tegen die Marxistische, uh, Marxistische literatuurtheorieën hadden... Maar toch uh, wilde hij zelf niet helemaal meegaan in die, in, dat, in die abstractie van de taal. Voor hem bleef dus een stuk literatuur, een stuk communicatie tussen verschillende mensen, die zich ook in die werkelijkheid uh, moet bewijzen, daarin gelezen wordt. Daarin is de schrijver even belangrijk als de lezer. Iemand die leest, die schept samen met die schrijver een boek. Uh, ook een literatuurtheorie die moet zich daar rekenschap van geven. Literatuurtheorie kan niet meer zeggen dat, uh, dat een tekst volkomen op zichzelf staat. Ze ontleent daar betekenis aan, aan de intentie die de auteur erin heeft ingelegd. Aan de ideeën die de personages erin mee, meebrengen. En aan de lezer die dat alles op zich laat afkomen. Zich laat veranderen. En... Uh, op een andere manier de werkelijkheid uh, tegemoet gaat. Seven. kwestie is uh, wie Bachtin is als auteur. Uh, dat is heel lang niet zo duidelijk geweest... ...want een aantal boeken die we nu aan Bachtin toeschrijven... ...die hebben heel lang op naam van uh, zijn uh, vrienden gestaan... ...Voloshinov en Medvedev. Dat waren mensen die in die uh, kring van Bachtin zaten... ...waar die in de twintiger jaren mee in gesprek was. Uh, nog steeds zijn wetenschappers die Bachtin lezen met elkaar in de slag, over de vraag wie nou de echte auteur van die teksten is. Bijvoorbeeld de tekst over Freud, die staat op naam van Voloshinov, maar het is heel waarschijnlijk dat uh, Bachtin toch minstens een heel groot aandeel in die tekst heeft gehad, de man achter de schermen daarvan is. Er zijn verschillende redenen uh, waarom Bachtin die naam, op, die naam van zijn vrienden heeft gebruikt voor, voor die boeken, uh, de voornaamste is natuurlijk dat alles wat je in die tijd schreef heel gevaarlijk was en door censuur beoordeeld werd. Dus zo hielpen ze elkaar. Als, de een, uh, als bij de ene veroordeling dreigde, dan uh, zette hij uh, zijn boek op naam van de ander. Dat had weer andere voordelen dat, uh, voor diegenen die dan wel zijn naam eronder zetten, zodat hij weer kon profiteren van de royalties die hij voor zijn boek kreeg. Een uh, heel ingewikkelde kwestie dus, vooral omdat we daar niet zoveel biografische gegevens over hebben, weten we helemaal niet zeker wat het aandeel van Voloshinov daarover geweest is. Toen ze het Bachtin zelf vroegen, toen weigerde hij eigenlijk daar antwoord op te geven. Uiteindelijk uh, hebben ze een verklaring opgesteld waarin Voloshinov als de echte auteur van die boeken, ook met het idee van, nou, dat zal Bachtin wel zeggen van, uh, nou, ...dat is niet waar, want ik ben de echte auteur. Nee, dat heeft hij nagelaten. Aan de andere kant weigerde hij die verklaring... ...dat verlossing of het zou zijn... ...weigerde hij te ondertekenen. Dat heeft die zaak alleen... ...nog maar enorm raadselachtiger gemaakt. Um, dat is uh, op biografisch niveau... ...maar op een ander niveau is die tekst ook... ...of is die vraag ook heel interessant. Dat is, wat is bij... ...Vobachtin eigenlijk een auteur van teksten? Ehm... Um, in welke zin uh, zou een, iemand een auteur van een tekst kunnen zijn, al zou die een boek niet geschreven kunnen hebben? Nou, dat geldt uh, denk ik voor sommige van zijn boeken. Uh, stel dat, dat zijn vrienden er een groot aandeel in hebben gehad, dan zou je toch die boeken uh, een uh, weerslag kunnen noemen van die gesprekken die hij met zijn vrienden heeft gehad. Nou, in die zin zijn Wachtin uh, en de vrienden van hem allebei de auteurs ervan um, en het zou wel eens kunnen zijn dat dat de ideeën van Voloshinov zo beïnvloed waren door die van Bachtin dat zelfs al schreef Voloshinov dat dan Bachtin toch de eigenlijke auteur van die boeken zou zijn een heel dubbelzinnig begrip. Uh, als iemand een auteur van een bepaalde tekst is, dan betekent dat aan de ene kant dat die auteur uh, de tekst opheft. Want door de aandacht te verplaatsen van de tekst naar de auteur, ga je de tekst minder lezen. Uh, dat vind je tegenwoordig ook heel vaak op, uh, op de boekenmarkt, waarin uh, heel beroemde auteurs vaak niet gelezen in de kast staan. Uh, aan de andere kant is het uh, auteurschap iets wat iets zegt over die tekst. Uh, Bachtin heeft dat uh, besproken aan de hand van uh, Dostoevsky. Dostoevsky als auteur van een bepaald boek. Dat uh, voegt voor hem iets toe aan de betekenis. Als er iets uh, karakteristiek voor Bachtin is, dan is het uh, dat hij dat een auteur is... ...die op zo'n manier uh, schrijft dat, dat de teksten als het ware een masker vormen. Uh, Nou, Een masker is altijd iets uh, dubbelzinnigs. Uh, het masker dat verbergt wie erachter zit... ...tegelijkertijd uh, zegt het iets over degene die erachter zit. Uh, als je dat uh, op Bachtin zou toepassen, dan zou het zo zijn dat Bachtin zegt... ...mijn teksten... Uh, die moet je lezen en je moet niet geïnteresseerd raken en wie er achter die teksten zit in het privéleven van uh, de heer Bachtin. Uh, in die zin kwam hij ook heel erg overeen met uh, Foucault. Ook Foucault heeft altijd gezegd, ja de privé uh, Foucault die bestaat helemaal niet en daar moet je niet naar gaan zoeken. Uh, aan de andere kant blijft Bachtin toch ook tegenover Foucault vasthouden aan de auteur van een tekst en dat je een tekst niet kunt begrijpen... als je geen auteur erachter denkt. Um, dat heeft, denk ik, een heel uh, belangrijke kant. Want op die manier blijf je een stuk literatuur of een stuk tekst... zien als iets wat uh, in de werkelijkheid uh, plaatsvindt... en geen abstractie is. Als lezer kun je een tekst nooit toe-eigenen. Zeggen van, nou, ik geef mijn betekenis eraan... en die heeft die tekst dan ook. Nee, er is altijd iemand die... ...en uh, die tekst tegenover me staat... ...en dat is de auteur. En het gevecht tussen mij en de auteur... Uh, ...dat is nooit beslist... ...Bachtin leefde in een uh, tijd van uh, Stalinisme. En dat is een tijd waarin iedereen er zoveel mogelijk bezorgd voor was... ...of je aan de regeltjes gehoorzaamde... ...en of wat je zei wel marxistisch genoeg was. Um, daar heeft uh, Bachtin een filosofie tegenover ontwikkeld... ...die zich dat niet meer afvraagt. Die niet meer afvraagt van uh, voldoe ik aan de regeltjes... ...is wat ik doe methodisch te verantwoorden... Uh, is het te verantwoorden volgens een bepaalde discipline die filosofie heet, die menswetenschappen heet of literatuurwetenschappen? Nee, uh, zijn filosofie is het namelijk vrolijke filosofie, waarin hij al dit soort scheidingen, grenzen van disciplines enigszins als een laars uh, Bij de volkscultuur heeft hij het over geschiedenis, bij Rabelais heeft hij het over literatuur. En uh, vervolgens heeft hij het over uh, allerlei dialogische filosofieën die hij daaruit kan ontwikkelen. Uh, hij is nooit bang geweest dat hij daarmee uh, in de regels van bepaalde discipline uh, zou overtreden. Integendeel heeft hij steeds gezegd, als er iets interessants gebeurt, als er iets nieuws gebeurt, dan is dat steeds bij die grenzen. En dat gebeurt dan omdat die grenzen niet meer opgehoogd en afgesloten worden... Maar dat ze hier en daar, nog kleine scheurtjes in staan en de, de groteske mens van de ene naar de andere kant overstapt of dat er kleine stukjes glippen van de ene kant naar de andere kant van de grens. MUZIEK